Dit is Carolijn van het NOS Journaal. Op de Korenmarkt in Arnhem zijn bij rellen tussen rivaliserende voetbalfans... 60 mensen aangehouden. Volgens de politie zijn de meeste arrestanten fans van Vitesse. Een agent is gewond geraakt. Hij werd geslagen door iemand die daarna direct is opgepakt. In Arnhem zijn veel voetbalfans vanwege de Europa League-wedstrijd... tussen Vitesse en Southampton vanavond. Bij het aanmeldcentrum van het COA in Ter Apel... komt binnenkort een extra opvanglocatie... Het gaat om een ruimte waar nieuwe asielzoekers de tijd tot hun registratie door het COA kunnen overbruggen. Volgens het ministerie van Veiligheid en Justitie is de extra locatie nodig om te garanderen dat iedereen een dak boven zijn hoofd heeft. Bij het aanmeldcentrum is vanwege de grote aanloop een achterstand ontstaan bij de verwerking van registraties. De Nederlandse asielzoekerscentra zitten er overvol. Dat komt door de grote instroom van vluchtelingen en doordat mensen met een tijdelijke verblijfsvergunning niet doorstromen. De grote pinstoring in de regio Utrecht is nog steeds niet verholpen. Het mobiele netwerk van KPN doet het niet meer door een kabelbreuk. Op sommige locaties is het niet mogelijk om te bellen, te sms'en en mobiel te internetten. De storing leidt tot problemen in winkels, want veel pinautomaten werken niet meer. Klanten kunnen alleen contant betalen. Voor geldautomaten in de binnenstad van Utrecht stonden vandaag lange rijen. Het verhelpen van de storing duurt volgens KPN nog de hele avond. De Duitse tak van de zakelijke dienstverlener Imtech heeft faillissement aangevraagd. Het Nederlandse moederbedrijf Imtech was net bezig om 75 miljoen euro aan financiering te krijgen. Maar de banken zijn huiverig om het noodlijdende bedrijf meer geld te lenen. Het weer. Vanavond kan er in het Zuidoosten een onweersbui ontstaan. In de rest van het land blijft het droog en zijn er opklaringen. Morgen begint de dag met vrij veel zon. Maar in de loop van de middag en avond is er kans op flinke onweersbuien. Het wordt dan 22 tot 28 graden. Dit was het NO. Zandvoort heeft het en jij beleeft het. Zon. Zon. Zon, zee, Zandvoort, ZFM. Dit is de zomer van ZFM met, met. nu Alternative FM. I'm Ja. dat was uh, even de kop uh, die we er even af uh, gooiden voor deze Alternative FM. Even uh, dit keer geen live werk, want uh, dat is eventjes uh, gewoon uh, standaard. Dat we dat uh, in augustus toch wel eventjes achter uh, de, de wegen laten. Maar uh, niet gedreurd, uh, in september dan uh, uh, begint het gewoon weer van vooraf aan. Of we dan elke week iets kunnen doen, dat uh, moeten we nog maar afwachten. Nexus Shape, daar begonnen we mee met uh, Tree's. Dat, uh, dat nummer wat uh, we kennen van het album Electric Sky. Um, ze zijn uh, bezig met een uh, manier van optreden. wat een andere invulling geeft dan wat je normaal gesproken hier op deze. Um, normaal gesproken single hebt uh, kunnen horen. Uh, dat, uh, dat hebben ze zo bewust uh, gedaan om. Te kijken of ze ook nog uh, op een, een of andere manier ander publiek kunnen trekken. Dat is een beetje de gedachte erachter. Nou, welkom dus bij deze, uh, deze alternatieve FM. We gaan uh, gewoon uh, vrolijk uh, verder met, uh, met natuurlijk, de muziek, uh, zoals je dat uh, gewend bent. Het is iets uh, steviger. En dat heeft ook uh, te maken dat we dus nu geen singer-songwriters in uh, de studio hebben. Maar dan uh, kunnen komen we naartoe aan wat ander uh, materiaal, wat normaal gesproken dan blijft liggen. En dat is het wat stevige materiaal. En dan denk je van, wat is dat dan? Nou, dat ga je allemaal uh, wel merken. Uh, dit was dan nog uh, enigszins wat minder stevig. Maar uh, we gaan het uh, tempo natuurlijk wel uh, langzamerhand een beetje opvoeren. Fos is de volgende. P.H.O.S. Dan heb ik het niet over A.J. Want uh, die hoor je elke zaterdag uh, samen met Rob Harms uh, tussen uh, 2 en 5. En dan schijnen ze ook nog zondags nog wel eens te zitten tussen 2 en 5. Dan heb ik het niet over die voorst, maar ik heb het over Evelien Froland. Want uh, dat uh, is de dame die erachter schuilt. En ze heeft uh, eerder dit jaar een album uitgebracht. Dat heet Never Obsolete, En ze heeft daar ook een single uh, afgehaald. Dat is, dat is deze geworden. Dat, is, dat heet Fall Out. Dat waren ze, Navarone. Met uh, het eerste album wat ze hebben uitgebracht: The Darker Shade of White. En dat nummer wat, uh, wat je hebt, uh, was. Uh, wat je hebt, de Highland Bull. Uh, heel leuk is uh, dat deze story toch op een gegeven moment uh, gevolg kreeg. Omdat uh, Erik, Corton deze band uh, min of meer op houden heeft uh, genomen. Maar uiteindelijk ook uh, nog positieve reacties heeft uh, gekregen van onder andere Leo Blokhuis. Ja, en dan gaat uh, de naam wel erg snel. Heel erg leuk is dat ik de drummer van de band... ooit nog wel eens een keer in een periode nog heb rondgereden. Dat is Robin Assen. Wat die nog deel uitmaakt van de band, dat is mij niet helemaal duidelijk. Ik neem aan van wel, want het gaat met Neverone toch best wel heel erg goed. Ik zei al, het is een stevige um, alternatieve VM vanavond. Dit was dan de echte eerste die we hebben gehad. Maar er komen er nog een aantal. En we, we houden niet 1, 2, 3 op hoor, wat, wat dat gaat. Ik... Uh, als ik zo, naar bij, zo, zo even naar links kijk, dan denk ik dat er allemaal mensen zijn... die uh, heel graag naar het circus in antwoord uh, willen. Dus wat dat gaat, zou het uh, heel erg bijzonder zijn. Wij hebben ook een attractie uh, tussen 8 en 10. Het is ook een circus. Maar goed, dit is wel een ander circus. Dus het is een muziekcircus in ieder geval. Um, dit uh, is Penelope, die ook uh, al uh, de laatste tijd weer... Uh, van zich hebben laten horen in een aantal optredens. En deze die kennen we natuurlijk van het album Bounce Back. Hier dus Running Around in Circles. er gewoon uh, 1.44 op het klokje, maar ik weet dat uh, dit uh, zo'n uh, zo uh, fijne bandcamp uitvoering is, uh, dat die eerder is afgelopen, want hij doet... 651. Ah. En dan, uh, als je die 1,35 kom je op 8,26. Maar ik weet dat die 6,51 doet. Hier, dat was Astrid uh, SOS. Met uh, het uh, album waar ze in 2013 uh, heel veel uh, aandacht uh, mee kregen: Fair Start Fire Hill, zo heet het uh, nummer. Uh, ze hebben inmiddels hebben ze ook al, uh, ja, zijn ze al bij 3FM al uh, te horen geweest. In uh, 3 voor 12. Vond ik trouwens al een hele aardige bijkomst uit Marcus, toen. Uh, want uh, toen hadden ze net uh, een heel mooi album uitgebracht uh, geloof ik, het uh, laatste album alweer maar, uh, dat dateert geloof ik van vorig jaar en toen waren wij bezig met onze eigen uitzending. En op een gegeven moment komen we. No map, no errors. En op een gegeven moment komen we. City. Ja, onder de weg naar huis. Naar onder de weg naar huis. En uh, ja. ineens kwam Seattle Portland ineens voorbij. Nou, en als Marijn aankondigde. Ja, is ja uh, dat is Ja, dat, dat, dat, dat je kennen we wel. Dat kennen we wel. Dat <laughs> dus, hoef je ons niet te vertellen. Hey, nee, nee, nee, nee. Uh, welkom, Marcus. Ja, dit het is wel iets, uh, Het is weer iets even anders uh, dan anders. Nee, dit is wel onwennig. Ik zit aan de verkeerde kant. Ja, dat zonder knopjes. En Ik zonder knopjes. Geen band. En geen band. En, maar goed, dan komen we... We hebben ook even, even adempauze. Het is... Uh... Ja, weet je, ja. Het, we kunnen ook eventjes uh, gewoon even wat steviger materiaal draaien daardoor. Dus dat is uh, voor de... Dat mens, is wel die, fijn. Dat is ook wel eens fijn, want anders hebben we een beetje het imago van... Dan uh, hebben we die lieve jongetjes van Alternative FM weer, weet je wel. Nou, dat imago, dat kwam net helemaal niet over. Want uh, er stond net hier de goede man in de studio. Die heeft toch al ook een strand. Ik weet zijn naam niet eens meer. <lacht> het, sorry, naam en ik, dat schiet niet op. Maar hij rijdt nu terug naar zijn strandtent en zet ons station aan. Want oh, hij vond waar. het wel lekkere muziek. Hij vond het lekkere muziek. Ja, ja. Nou, uh, uh, Daar gaan de wij de gaan de gaan we nog wel even wat, wat, wat aan doen. Uh, het is niet het meest recente materiaal wat ik hier heb uh, klaar liggen. Maar goed, het, het is wel van een, een, een vette een stevige band. Merry go round and do you wanna be mine? days before Band, want uh, we hebben dus ook nog even wat uh, over het uh, land heen. Kijken we even naar. We hebben hem niet vaak gedraaid. Maar als hij voorbij komt... dan zal hij meer in dit soort uitzendingen uh, te horen zijn. Anyway, van het laatste album van Man of One, Escapism. Zo heet hij. En daarvoor hoorde je Merry-Go-Round. en Do You Wanna Be. Uh, is toch een wat andere Merry-Go-Round... die ik had verwacht. Maar goed... Wie, wie, wie zal het zeggen? Ik, ik had uh, totaal iets anders verwacht. Maar goed, ik, ik, ik kan me vergissen, maar uh, maakt niet uit. Ik denk dat is ook nog wel, uh, wel heel erg uh, uh, op zijn plaats. Um, september, Marcus, dan gaat hij ja. vollopen. We beginnen met uh, 3 september met. Uh, dat is nu over een maandje, nog niet eens meer. En dan uh, komen de heren van Piekeren, Fransen uh, en uh, Lars Hurks en Hans Boosman uh, langs. Ja, dan hebben we een volle studio. Dan hebben we een volle studio. En ik verwacht ook uh, dat er misschien nog wel wat mensen uh, mee gaan komen. Dat, uh, dat stiekem uh, gedachtegang heb ik een beetje. Dus, dan moeten we zorgen dat er koffie is. Hm? Nou, die koffie zal er, zo, die zal er ja. sowieso zijn. Cagornetje uh, zal er wel bij zijn. In ieder geval een... Uh, met, uh, met de nodige weet ik wel, fratsen zal er uh, wel uh, gespeeld worden. Dus uh, het wordt in ieder geval een heel uh, bijzondere uitzending. Dat, dat, dat sowieso. Weken erop hebben we er ook één. Dat is, als het goed is, Southbound. Ja, uit Rotterdam. En ik heb net uh, eventjes in de, de Rotterdamse uh, uh, lijst van de popunie zitten kijken. Maar ja. daar lopen ook wat... Uh, dan lopen er toch ook wat, wat muzikanten rond... waarvan we denken... nou, die zullen we toch maar eens een uitnodigingetje gaan sturen... vandaag of morgen. Want die, die mogen wat mij betreft wel langskomen. Ja. Er zijn allemaal mensen die nog niet meer dan... nou... ja... 500 duimen op, uh, op Facebook hebben gekregen. Dus uh, daar maken we goede kans dat mee. Dat noemen we toch het aanstormen talent? Dat noemen wij het aanstormen talent. En uh, dat er een paar goede tussen zitten, dat, uh, dat blijkt dan wel weer. Um, en dat, dat sowieso. Dan is er nog een, uh, ja, een situatie: of 10 of 17 september. Nee, 17 september heb ik het over. Dat is, uh, dat is uh, Southbound. 10 september is nog uh, vooralsnog een vraagteken. Gaat om misschien een band hier uit de buurt. Als ik zeg Marlene Scherps, dan uh, weten er een hoop Zandvoortse mensen over wie ik het heb. Die, uh, die dame is een kunstenaar is. Maar ze heeft in het grijs verleden ook deel uitgemaakt van een muziekband. En die band, ja, die, uh, die is deels afkomstig. En die heet Godsworst. Hoe? Godsworst. Godsworst. Ja. Ik ben ook heel erg nieuwsgierig. Die, die zegt uh, van, van de week zegt, van God. Je kunt ook godsworst uitnodigen. Dus, dus nou ja, we wachten op een bevestiging deze maand nog. En dan zou die op 17 september komen. Dan hebben we, als het goed is, de 24 e hebben we ook een, een band. Dat zijn, als het goed is... Nou, dat weet ik niet helemaal uit mijn hoofd wie dat zijn. In ieder geval, Wilfie en Noma komen ook. Die mail heb jij gezien. Ja, ik met ben, ik uh, uh, Ramon. Ramon, weet je wel, uh, Ramon van de Koffie. Die, die heel, erg, uh, heel erg fijn vindt dat, uh, dat, dat de koffie hier zo, uh, zo geweldig goed is. Dus die komt en 22 oktober. Uh, ook weet het al. Lisa en de Lumberjacks. Die komen. Precies, 24 september, da, daar hadden we het vorige week nog, nog over. Toen Tony uh, Sprock hier uh, was. Die zegt: Nou ja, als je dan toch iemand uh, moet vragen, dan uh, moet je Lisa de Lumberjacks uh, uitnodigen. En, dus uh, Lisa komt uh, met haar band op de 24e. En dan dus 8 oktober, dan is het de beurt aan... Ik zei het al, Wolfie en Nomar met Everybody. Dat, dat zomerse, nou die past hier nu vanavond niet in. En dan hebben we uit, uiteindelijk op 22 oktober April Rose. Dus het begint al aardig vol te lopen. Dus ik ben er niet zo bang voor dat, dat we de komende tijd ook weer zonder gaan zitten. En dan zijn er nog een aantal luidjes die uh, al hun uh, vingeren ook voorzichtiger al. Ik noem me een Mirko Haarmans die toch alweer eens even langs wil komen. Dus uh, ja, daar ga je al. De agenda gaat wel vol komen en dat, daar ben ik niet zo bang voor uh, wat dat er gaat. Nou, als je die straks nog een keer opnoemt, als de schuif dicht is, dan klop ik ze meteen in. Ja, Omdat nou, we nou ja, we moeten, we, moeten, we, moeten, we moeten nog meer uh, om de agenda bij te vullen. Dus uh, wat dat gaat, uh, gaat het helemaal goed komen. Uh, ken jij deze bent nog? Uh, hebben meegedaan aan... Ken je deze nog? No. Hebben meegedaan aan de Roep Barkta We hebben ze ooit uh, in de studio gehad, maar toen was het alleen maar om een toelichting te geven op het enige album wat ze hebben gemaakt: Harlemse Band. Tenminste, ja, Harlem. Pieter van der Kruif. Jozef Reuser En Bart van Zanten. Nou, dan moet je nu ongeveer wel weten over wie het hebben. Heb ik het over. Ruffle <laughs> Krijg eens in een of andere gekke tray hoor. hier op die CD-speler. Daar word je helemaal eng van. Uh, dat is in ieder geval dit, dit, dit werkje van. Uh, The Bricks and Give Me Some. Uh, want ja, ik wilde nog even iets uh, klaarzetten. En dat gaan we nu ook draaien. Want anders dan komen we niet helemaal meer uit voor de negen. En dat is uh, dus deze. Oh help. Wat is dit nou? Dit is, wat doe je nou, joh? Dit is helemaal niet de goede. Deze moet ik hebben. Hé, hey, wat is dit? Het kwam helemaal niet helemaal uit. Ja, we moeten natuurlijk wel uh, met een beetje stevig uh, materiaal uh, eindigen Zo. tot voor 9 uur. Man, man, man. Oftewel, Ethereal met de medewerking van Daniel de Jong van Texture. En natuurlijk de band zelf. Vijf man sterk. Nou, ze maken geloof ik wel voor een uh, orkest van uh, 22 man, heb ik het idee, eerlijk gezegd. Ethereal tot aan 9 uur met het hele mooie Glorification of Idiocy.